Wat is het vermerken? Dat meent je niet? Oké, okay, we gaan er direct naartoe. Nee, nee, nee. Ik zal je wel verwittigen als jij ook moet komen. Slientje, die duvel zal voor straks zijn. Ja. Kom aan Guido, werk aan de winkel. Nee, Waar gaan we naartoe? Geloof het of niet, naar het concertgebouw. Nou, je hebt geluk. Je gaat het meteen eens goed kunnen bekijken. Er is daar namelijk juist een zwaar ongeval gebeurd. Kom. Je bent nog geen uur terug aan de slag en je hebt al uw eerste doden. Zeg nu nog eens dat ik niet voor u zorg. Waar staat je naar te kijken? Die taverne is dus daar boven naast die toren. En dat is de lichttoren zeker? Ja, dat is nu inderdaad een taverne met een dakterras. Het schijnt dat je van daaruit een prachtig vergezicht hebt. Oh, jij bent daar dus nog nooit geweest? Nee, die taverne is nog maar een paar maanden open. Ze hebben lang moeten wachten op hun ramen en zo. En trouwens... Ik heb een beetje mijn bekomst van dat gebouw hier. Ik hoop maar dat we hier weer niet alles ondersteboven gaan moeten keren. Volgens de eerste gegevens die ik juist van die agent daar gehoord heb... ...was hij de enige klant. Ha. De jurante van de taverne is dus de laatste die hem gezien heeft... ...een kleine twintig minuten geleden. En voorlopig schijnt niemand te weten wie die man is. Wel, ik kan je ondertussen al vertellen dat hij waarschijnlijk een jaar of dertig is... ...en dat hij buiten zijn schoenen en zijn kousen alleen maar een hemd en een broek aan heeft. Laat ons hopen dat die arme mens nog van het vergezicht genoten heeft voordat hij van dat terras gesprongen is. Jij ja, denkt dus dat hij gesprongen is? Ja. Die reling lijkt me anders niet te hoog om er iemand af te duwen. Ja. Oké. Okay. Guido, wacht gij hier voorlopig maar op dokter Dupont. Ja. Ja. Zou ik Vermeulen en zijn team nog niet laten komen? Waarom? Hebt je voor hem ook een cadeautje meegebracht misschien? Voor Vermeulen? Ja, iets kleins, niets speciaals. Maar... Dat zou nog aan mankeren. Enfin, wacht nog maar wat met Vermeulen tot we iets meer weten. Want als we hem voor niks laten komen, is het weer aan Bras. Zeg, spreek ook maar een paar van die toeschouwers aan, hè. Misschien zit daar iemand tussen die toch iets gezien heeft. Okay. Hij was dus uw allereerste klant, mevrouw Van Damme? Ja, ik had nog maar juist open gedaan. De koffiemachine was zelfs nog niet warm. En dat was om kwart na... Nee, twintig na negen. Om half tien. Ik doe altijd stipt om half tien. Open. Hij heeft dus direct een koffie besteld? Ja. Was er iets opvallends aan hem te zien? Nee, helemaal niet. Maar zo goed heb ik hem ook niet bekeken, nou ja, hoor, eerlijk gezegd. Hij gezet. is dan naar het dakterras gelopen en ja. daar gaan zitten. Hè, daar, waar die agenten nu zitten. Momentje. Agenten Somers. Ja, wilt u commissaris. je wel eens met uw kont van het bewijsmateriaal afgaan, alstublieft? Ja, hij heeft daar niet gezeten, hoor, commissaris. Hij zat op die andere stoel. Die waar de agenten nu juist op gaat zitten. Verdomme, hè. Somers. Sommers! Blijf misschien gewoon rechts staan, oké? Ja, juist, meneer de commissaris. de commissaris. Goed, het terras was dus al open en hij is recht naar buiten gelopen. Ik was eigenlijk nog niet van plan om het dakterras open te maken... ...want het is nogal zin. maar hij heeft de sleutel omgedraaid... ...voor ik iets kon zeggen. Was hij hier al eens eerder geweest? Nee, daar ben ik vrij zeker van. En hier werkt niemand anders buiten u? Ik werk hier voorlopig helemaal alleen, ja. Soms krijg ik wel hulp van de cafetarioploek beneden. Wij werken namelijk samen, ziet u. Maar uh, hoe dan ook, ik ben hier altijd en ik had hem nog nooit gezien. Ja, uh, laten we eens een kleine reconstructie doen. Doen nu alles is precies zoals u het daar straks gedaan hebt. Ja. U staat dus achter de toog, hè. Meneer komt binnen, vraagt een koffie. Hè? Wat hebt u gezegd of gedaan? Ik heb gezegd, dat zal nog een minuutje of vijf duren, meneer. Ja, en wat heeft hij dan gezegd? Niets. Hij is direct naar de deur van het terras doorgelopen en die heeft die dan opengedraaid. Maar ik had dat pas door dat hij buiten zat toen zijn koffie bijna klaar was, hè? Ah, zo? Ah ja, ik was de frigo zat nakijken. Ik dacht dat hij naar het toilet gelopen was. Ja, goed, de koffie is klaar. U ja. brengt hem zijn bestelling. Hè? Kom, waar is eens naar buiten. Oh, Excuseer, meneer de commissaris. Ja, ah, het is goed, het is goed. Die tafels en die stoelen, blijven die hier altijd staan? Worden die s'avonds niet opeengestapeld? Normaal wel, commissaris, maar het was gisteren aan het regenen... en ik dacht, och, ik bekijk dan morgen wel. Nou ja, oké, okay, oké. Okay. Meneer was dus ondertussen hier gaan zitten, hè? Ja. Had hij zijn jasje al uit toen u de koffie bracht? Uh, nee, dat roeg hij over zijn schouders toen hij de taverne binnenkwam. Ach zo is toch een beetje vreemd, hè, met zo'n fris weer, mevrouw Goh, Van Damme. Er zijn mensen die het altijd te warm hebben, meneer, nou, commissaris. Wat is hij aan het zweten? Dat is mij niet opgevallen, commissaris. Nou, hangt jasje nog altijd op de plaats waar hij het gehangen heeft? Uh, ik ja. ben er niet aan geweest, hoor. Dat is zomaar daar. Ja. Oké. Okay. Ik... Ja, ja, dank ik, u, wel. u. Meneer ja. ja, eens kijken of er iets in de zakken zit. Nou, precies niet. Nee, helemaal leeg. Dat is bizar. Mevrouw Van Damme, meneer was toevallig toch niks aan het schrijven, hè? Misschien lag hier een briefje dat weggewaaid is nee, of zo. Nee, nee, nee, nee, toch niet dat ik weet. Hij zat gewoon voor zich uit te kijken. Hij heeft zelfs geen dank u gezegd toen ik zijn koffie neerzette. En dan bent u weer naar binnen gegaan? Ja. Of nee, ik heb wat asbaksjes verzameld en. Uh, ja, die waren nog blijven staan van gisteren, hè. En dan heb ik nog eens omgekeken, ja, omdat ik hem toch al een beetje raar vond. Maar hij zat gewoon rustig zijn de koffie op te drinken. En dan bent u tien minuten later terugkomen kijken. En, en toen... toen was hij weg, ja. Gesprongen, hè. Of gevallen. Och, bibber nog, als ik eraan denk, dat was een vreselijk zicht, hè. Er stonden al mensen bij beneden. Ja. Nou. En toen heb ik meteen naar uw bureau gebeld. Ja, goed. Ja, voorlopig zullen we het hierbij laten. Agent de Sommers. Ja, ja, commissaris, meneer. Moet jij je ja. nog maar wat de boel bewaken tot je andere instructies krijgt, oké? Okay? Ja, sta je nou dus, meneer commissaris. Ja, Mevrouw van Damme, kom u maar weer mee naar binnen. Ja. Dus haakjes, u bent toch toevallig geen familie van die zwemster, hè? Weet heet ze ook weer? Brigitte BQ? Ik? Nee, nee, helemaal niet. Waarom denkt u dat, commissaris? Gewoon, ah, U lijkt nogal op haar. Ah? U zou haar kunnen zijn. Dank u. Maar goed, ik, uh, ik moet u nu vragen om met mij naar beneden te komen... om daar een verklaring te laten opnemen. En straks zult u voorlopig uw taverne moeten sluiten. Maar dat meent u toch niet? Wanneer mag ik dan terug open doen? Ja, dat kan ik u nu nog niet zeggen, mevrouw Van Damme. Dat hangt van het verdere verloop van ons onderzoek af. Ja, sorry. Allemaal goed sorry. en wel, he, meneer de commissaris, maar ik heb hier een zaak te runnen. En op weekdagen krijg ik hier rond de middag nogal wat volk over de vloer, hoor. Voor dagschotels en zo. Ah ja. En uh, wat staat er op het menu? Zebo van la Provençal. Diepvries of vers? Waarom vraagt u dat, commissaris? Uh, gewoon uit nieuwsgierigheid. Guido, waar zit je? Uh, ja, ja, ja. Kom eens. Is dokter Dupont dan nog bezig? Ja, uh, Pieter, hier. Kijk. Ah, Je hebt zijn zakken al mogen leegmaken. Laten we zien. Er zit ook nog een gsm in een van zijn broekzakken. Maar daar ben ik voorlopig maar afgebleven. Want misschien moet Vermeulen die toch eerst maar eens bekijken. Die gsm zal trouwens wel half verbrijzeld zijn. Want die arme man ligt er bovenop. Ah, dat zijn sleutels van een jaguar. Ja, tenminste als die sleutelhanger daarbij hoort. Hè. En dat is een hotelpasje. Zo'n uh, sleutelkaartje. Ah, van het Crown Plaza Hotel. Oké okay, Guido. We weten waar naartoe. Kom maar. Ja.